Als sweet day I'll make my pretty flamingo. Then every guy will envy me. Cause paradise is where I'll be. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.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 Zowel Bos als Cohen kreeg van de congresleden een staande ovatie. Cohen zei dat hij in deze tijd van crisis zal streven naar een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Hij vindt dat er niet roekeloos bezuinigd moet worden, omdat dan veel mensen de dupe worden. Hij haalde wat dat betreft uit naar de VVD-leider Rutte, die wel fors wil bezuinigen. Als Wouter Bos naar Rutte zou hebben geluisterd, dan zou er nu al een leger werklozen zijn bijgekomen ter grote van de stad Utrecht, zei Cohen. Hij zei verder dat hij Nederland veiliger wil maken en wil investeren in duurzaamheid. Schrijver Cees Notenboom is onderscheiden met de Gouden Uil Literatuurprijs 2010. Hij kreeg de Belgische prijs voor zijn verhalenbundel S'nachts komen de vossen. De jury noemde het boek een elegante verhalenbundel die blijft hangen. Andere genomineerden voor de prijs van 25.000 euro waren de Nederlanders Mensje van Keulen, Arnon Grunberg, Thomas Rozeboom en de Vlaamse schrijver Tom Lannoyen. Die kreeg voor zijn roman Sprakeloos de prijs van de lezer. De Nederlandse Ditte Merle kreeg de Gouden Uil jeugdliteratuurprijs voor haar boek Wild Verliefd. Bij een politiebureau in Tilburg zijn vannacht van vier politievoertuigen de remleidingen doorgeknipt. Hetzelfde is gebeurd met zeker één auto op een parkeerplaats in een andere buurt in Tilburg. Een man van 30 uit het plaatsje Haghorst is aangehouden. Hij had een tang bij zich.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 Eigenlijk wel een positief iets, het meest echt als ons krantje noemen we en vrouw wordt ons. Daar doen we het ook voor.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 Ja, oké, heel erg bedankt. place the for two regent in Rome cafe seat is soon taken act is made surveyed by another whose secret is safe.